Uh, want ja, straks komen, komen de mensen van John, John Doe's Revenge nog een keer terug. Maar dan met drie nummers. Drie nummers zelf. Drie niet. nummers. Drie nummers. En nog een demootje. Dus en een demootje. Oké. Okay, nou, laten we tot aan het nieuws van 9 uur dan gewoon met een stuk muziek afsluiten. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het gevallen van Mexicaanse griep is niet meer bij te houden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het virus zich zo snel verspreidt... ...dat het registreren van besmettingen ondoenlijk is... De laatste telling dateert van 6 juli. Toen waren er ruim 94.000 ziektegevallen bekend. Volgens de WHO zijn er aanzienlijk meer mensen ziek dan tot nu toe bekend is. Ook omdat veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. De organisatie wil dat landen sterfgevallen en opmerkelijke besmettingen wel blijven melden. Wanneer bijvoorbeeld een grote groep tegelijk ziek wordt. Minister Van der Laan blijft erbij dat aparte inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen ongewenst zijn. Hij gaat erover een brief schrijven aan de 43 gemeenten die gescheiden inburgeringslessen aanbieden. en wil dat er vanaf 1 januari 2010 geen nieuwe gescheiden inburgeringscursussen meer beginnen. Van der Laan gaat de gemeente nog geen sancties opleggen. blijft bij een verzoek om te zorgen voor gemengde klassen met mannen en vrouwen. Vooral Utrecht verzet zich tegen die verplichting omdat er met gescheiden klassen meer vrouwen op de lessen verschijnen. Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar een serie tuinkabouters die de Hitlergroet brengen. De omstreden kabouters zijn gemaakt door een Duitse kunstenaar. Hij maakte honderden verschillende kabouters, ook in andere houdingen. Zijn werk is in een aantal landen tentoongesteld, onder meer in België en Oostenrijk. Anonieme Burger had aangifte gedaan van een Hitlergroet-kabouter in een kunstgalerie in Nuremberg. Deze plek is beladen. Hitlers NSDAP hield er grote manifestaties. En na de oorlog werden er nog levende kopstukken van de naties in Nuremberg berecht. De kunstenaar zegt dat hij verrast is over de ophef die zijn werk heeft veroorzaakt.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 Let's <laughs> go. This is all thought of me I my lose myself 12, 9, 6. Gezellig zo met z'n aftellen. Dit Het lijkt de Endeavour wel in slechte weersomstandigheden, dames en heren. 13. Dus <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Die hebben ze zes keer uitlopen stellen, hè, die lancering van de Endeavour. Vanwege sneeuwval op Cape Canaveral. Ja, ik heb, daar, ik heb daar trouwens opnames van. Houston, we got a problem. 3, 2, 1. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Opnames. Natuurlijk, toen liep de band van de Endeavour dus leeg. We moeten hem even laten plakken bij Verstegen. Bij de plaatsen. De fietsenboer. <laughs> Goed, oké. Okay. Wat uh, gaan we doen in de tweede uur, uh, dame en hier? En, en alle aanverwante nou, artikelen die hier allemaal in deze studio uh, rondlopen. Nou ja, dat ga ik je vertellen. We okay. hebben meerdere programma meer, onderdelen in de tweede uur. Natuurlijk, drie nummers van... John Doe's Revenge. de dat komt op de achtergrond heel ver ergens uit. En natuurlijk hebben we ook nog de spaarplaat. Maar dat later. De spaarplaat. Wat zei jij, Pascal? Ja, het zwarte liedje gewoon op, man. Oh, nou goed, Goed, we gaan in een nummertje spelen, denk ik. Goed, goed, Oh, ik staat wel aan. Je staat aan. Je staat aan, Je staat aan. Je staat lekker buiten Oké, John Doe's Revenge. Ik laat me. Nee, uh, dat nummer wat we nu straks gaan spelen, zeg maar. Ja. Dat heet uh, Stereo Waste en uh, dat is niet voor niks. Want uh, Stereo Waste en uh, Radiohead, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat was zo'n ding van Radiohead. Die hadden wat tracks online gezet van, uh, op, uh, op uh, internet, zeg maar. Uh, dat is logisch. In Rainbow, Als toch? je het online zet, uh, dan zet je het dat op zit, internet. staan ze er wel op. Dat, dat is heel logisch. <laughs> ja. Nee, maar goed, maar de, die hadden dat dus online gezet. Uh, van Rainbow, die plaat inderdaad. Uh, Nude heette dat nummer. En wij hebben dus, zeg maar. Ja, precies, dat soort dingen. Maar dat, dat, dat hebben we dus uh, ja dan hebben we dus een beetje oplopen jammer eigenlijk. Mm -hmm. Eigenlijk op een heel klein stukje van het nummer. En hebben we in één dag hebben we. Of nou één, één repetitiesessie hebben we een heel nummer eromheen wow. geschreven. Wow. En de volgende dag, dat is nog grappiger, toen zijn we het gaan opnemen, zeg maar. Maar uh, ja, die opnames hebben we nu helaas niet bij. Maar, jawel, goed. Jawel. maar we gaan daar we gaan we dus, ja, gewoon, we gaan we dus gewoon even spelen. Uh, je liedzanger is, zegt van wel dat die opnames... Ja, ja, ja maar ja, je, weet, je kent al technische problemen en zo. iPods die geformateerd worden oh, oh, en uh, mag dat, je dat je soort dingen. Dat is, oh, ja. Ze ja. wil wat zeggen. Nee, nee ja. doet die, doe die iPods oh, het ja. niet. Doe die, doe die nou, nou, niet. Hij wil zichzelf, uh, omdat jij waarschijnlijk een Apple thuis hebt... wil hij zichzelf hier gaan formateren. En dat ga ik niet toelaten. Oh no, thank you dan gaat zich formateren. Maar ja, dat... Ah, nou, dat wil ik wel De eerste gitarist hier in de, in de studio die zichzelf formateert. Rokend biertje, microfoon. Proberen. Nou, nou wel wel wel uh, wel. ik geloof dat de stemming er dan wel aardig in zit. is gewoon uh, maar even, uh, gewoon, wat heb je uitgezocht? Uh, men? Nou, ik vond het wel toepasselijk. Ik heb een, dat jullie 4,5 minuut kunnen maken. Ik heb radio klaarstaan. staan. Radio, ja. Zullen we het gewoon doen? Ah, ah. This is what you get when you mess with us. Schrijvers werd die omschreven als een van de betere albums als het uh, gaat om de teksten uh, die aangedragen zijn voor dit album. Paranoid Android was dit uh, het nummer van. Uh, of, nee, de Karma Police. Maar het album was Paranoid Android. Oké, okay computer. Oké, okay computer. Zelfs, uh, ik zit ernaast nog wel eens. Maar goed, uh, Oké, okay computer. Inderdaad, dus wat ik al zei, omschreven als uh, textueel het beste album. Omschreven. We gaan weer uh, terug uh, naar, uh, naar onze gasten die we hebben uitgenodigd. Yes, al? we gaan weer een plaatje spelen. Yay! Een plaatje. Sp <tijd> Stereo Waste. Heeft iemand aangebeld? Heeft hij Oh, resucite, de resucite. Oh, oh, god, <tijd> ja. Mister Kunst nou, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Roy ja, van, van, Bening van, Bening van is in de, de house. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij ja. is We meteen weer weg. Is er een doekje? Is er een, is er een Ja, dat, dat ja als, uh, je dacht zeker vandaag nog even wat uh, te kunnen doen op, het, uh, op de computer. Maar helaas, dat zit er dus niet in vandaag. Uh, Marcus, zijn we, zijn we zover dat we dus uh, John Doe's Revenge voor de tweede keer vanavond uh, kunnen laten horen? Ja hoor, dat gaat, uh, gaat dat gaan wel worden. Dat gaat lukken. Ja hoor. Lukt ook voor tienen nog. Ja hoor, we kunnen nu beginnen. Dat is goed. Oké, okay, hier zijn ze. De winnaars van de Rob Akda Award van 2009. Summers, they move along with the sea. There's a night you can keep. Ja. Ik zit even mijn kop er af. Ja. <laughs> dit was echt leuk. Dus dit was is echt is oorstrelend in gezegd. gezicht. Uh, we, we, ik weet nog dat wij. Uh, ik sta met een paar uh, echt van die hardrock-gasten. Hard we bij de Rob Akdo Awards. En uh, het eerste, album, uh, eerste beentje. Hoe heette die ook weer? Nou, Lijkt een belangrijke Revolva, volgens mij. Nou, dat wow. ja. nou, was, leuk, was leuk. Toen kwam Pound. Waaah, wow, dit is gaaf. <laughs> Heel, al die, die hardrock, ja, al die lange armen. Ja, dit is wel leuk. Nou, toen twee beentjes waar we niet zo enthousiast over waren. En toen kwamen jullie. Wauw! Zelfs die hardrookgassen stonden. Die gingen, he die gingen, helemaal, die gingen echt helemaal zweven. Dat was echt heel grappig. Is het zo? Of voor hardrokers vind ik dat toch wel iets bijzonders Als die gaan zweven, denk ik. Nou, ik. Ik heb er opnames van gemaakt met mijn Flip video. Dus ik kan het zo wel even ba kijken. Dus hier werd zo staan. en het <laughs> gaaf. Waren ze zo erg al van de wereld dat ze bijna op het Hilton en Net zoals die ja, ene was, kunstenaar het... naar beneden zijn gesprongen? Nou, niet? dat niet. Maar, dan maar dan het was gaaf. gaaf. Ze, vonden het super, ze vonden het echt super gaaf. Trouwens, dit apparaatje, daar wil ik toch jullie uh, heel erg voor bedanken. Ik stap op jullie website. Tenminste, ik niet. Mijn hand in dit apparaatje, terwijl die dit gefilmd wordt. Oh. Kennen ja, ja, jullie een ja. van de film? Ja, ja, ja, ja. Daar ben ik uh, jullie heel dankbaar voor. Oh, ja. Ja. <laughs> maar dit is goed hoor. Ja. Ik herken ook een beetje de radio dingen erin. Stereo Wasted was het uh, nummer toch? Yes. yes. Uh, nou, ik neem aan dat jullie nog meer dingen op jullie repertoire bestaan, wat we nog niet kennen en wat jullie heel graag zouden willen spelen. Dus ik zou zeggen, ik zet, ga je gang. Ik zet, een, kunnen jullie meteen spelen of zal ik een plaatje inzetten... ...dat jullie even, even relaxed, even rust? Go your gang member. Go your gang member. Nou, zal ik er dan nog eentje spelen? <laughs> jij een stukje nog spelen? Ja, ik ga, oh. ik ga wel even mijn mandoline. Oh, okay. oh, heb jij je mandoline in uh, je koffers klaarstaan? Ik, heb me, ik, ik, ik, ik had hem niet klaarstaan, want ik zat even in de muziek. Maar ik heb hem nu klaarstaan. Kennen jullie trouwens uh, deze band, Seventh Wonder? Seven Wonder. Nou, uh, dit is uh, een soort... Ja, het is, het is wel een beetje metal hoor. Ja, dat was een uh, Seventh Wonder met Welcome to... Hij moet even doorspoelen. Mercy. Yeah. Welcome to Hij ja, is een beetje, een beetje langzaam. Maar e, komt dat ook uh, uit uh, zeg maar de streek waar ook ooit Echo en de Bunnymen zijn ontstaan? Geen, Geen flauwe je. Ik heb ze net pas ontdekt. Dus, yeah. even Zou, even. Uh, Tristan, uh, als, Tristan kwam met uh, iets dat, dat ze een beetje een bluesy, bluesy iets hadden. Ja, dat dus wel, inderdaad. dus uh, jij vindt het hierop lijken. Nee, hè? Ja, niet, hè <laughs> maar nee. die vergelijking kwam, is die niet lab of god? Nee, straks draai je weer lab of god. Ja, het begin was lekker, hè. <laughs> Ja, Goed, ik, wat hoor ik nou? Ja, dat is... Uh... schoten van een fotootje ondertussen. Oh, jij ja, schoot een foto. Ik denk, ik denk, er zit hier een paar iemand uh, boven de, de tariefstelling, denk ik, op een een of andere manier. Boven het gewicht. <laughs> Dan heb je toch een probleem, denk ik, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ze staan weer klaar. Ik uh, zou graag het woord geven aan Sus, want wat gaan jullie spelen? Oh. we gaan uh, spelen de akoestische, tenminste de ja, redelijk akoestische versie van Bet You Weep. Het nummer waarmee we de Rob Akdowards openden. Ja. En uh, ook de Vrijdagspop openden. Ja, dat is eigenlijk onze knaller. Maar nu hebben we er een, een, een zeer chille versie van gemaakt. Omdat we dachten, ja, we zijn zo vlak bij de zee. Blauw. Lijkt me helemaal geweldig. Dus ga je gang. <laughs> shows But I bet you bijna zeggen um, ik ga eens even met uh, de mannen van uh, van skyline brussel en wat was het ook weer? Mango's even praten, want uh, we hebben nog uh, altijd nog een Sandvoort de live openstaan. En uh, dit, dit nummer past gewoon helemaal <laughs> goed in dit, uh, in dit hele verhaal, denk ik wel. Ja, als we die gek kunnen regelen, voor uh, uh, jullie dat is wel heel Dat gaaf. zou wel heel mooi wezen. Want dat, dat nummer cool. dat past echt perfect in, uh, in, in, in, in, in op het strand. Dat Dan heb je vier of. strandtenten. Uh, eentje ervan is echt van die weet je wel, techno en house en al die uh, popiovis. Dan heb je een andere tent, dat is een beetje ja, een beetje rock, een beetje een Australische rock-hut. Oh. Het ja. ja. ja, ja, ja. is een helemaal andere kant. Dat wel nou, maar ze hebben het wel aandrage. zo, zo voor, uh, voor elkaar gekregen... ...dat je er toch één uh, geheel van hebben ja. weten te maken. Dat vind ik wel knap uh, wat, uh, wat die jongens uh, voor elkaar hebben gekregen. Met ja, inderdaad. Festival. Want je loopt echt over in de verschillende sferen. Want de ene ja. is weer lounge en is weer rustig. En de andere is weer... Ja, het is Stanford live. Check het eens maar eens. Cool. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik, uh, ja, ik denk dat dit ja. nummer wat, jullie, nee, nee. wat nee. jullie dus nu net hebben gespeeld... ...dat, dat past ongetwijfeld in het hele verhaal. Ja. van uh, Want het klinkt inderdaad zo ontzettend relaxed. Ja, eerlijk gezegd uh, denk ik, nou, ik zit ja, zo wat met mijn hangmatje. Normaal stonden knallen net ja. wel. Hè? En ja. nou is het jullie uh, absolute relax-knaller. Ja, dat maakt niet af, uit. Avond. Maar ik denk uh, van, ik zie me al zitten, eerlijk gezegd zo, met mijn hangmatje. En dan dat, dat nummer dan echt ergens op de achtergrond. Ik zweer het je, ik zweer ja, het je. Echt, ja. Ja. En mocht het regenen, dan hebben ze hele grote zeilen overal hangen. En dan word je zo die ja. heel, heel rustiek zo dat... ja, uh, Kijk maar bij daar erachter. daar hebben we Van Kessel. Die kunnen erover meepraten. Want die hebben vorig jaar daar gespeeld met Sandford Alive. the En toen spitterde het nogal een beetje op dat dak. Dat was wel gaaf. Dat was wel leuk trouwens. Goed. Nou. Dat andere nummer. Zullen we dat meteen nu doen? Of zeggen we van... Even een rustpunt nog. Of een rustpunt. Even een rustpunt. Goed. Rustpunt. Stem ook. Yes. Dan gaan we nog even vinden. Mooi. Kennen jullie of self-indulgence? Nee. Zo. Dat is een hard... Nou, het komt het. Kan het wat zachter, zou Pa Hoekstra zeggen, denk ik. Zo, ja. Dat was uh, Mindless Self met shut me up! Vooral het laatste deed het hem. Vooral die ja kutsch. Ja. Je kan nu essen. essen, <laughs> ja. essen. ja, ja, is ja, ja. dus een beetje gestolen wat, wat jij nu doet. Hè. Maar, ja, ze stelen ook wel wat van ons. Wist je dat trouwens? hebben? Is, dat wat, uh, Heb is uh, er uh, wat van even, ons gestolen? Is dat van ons gestolen? Dat wat is, is nog... er van ons gestolen? Nou, laat maar horen. Nou. Ja, ja, rustig, rustig. Ik ben nog aan het zoeken, jongens. Uh, Oké. Okay. komt hij dan. Ba -da -ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba deze heeft Gerard Ekdom gebruikt in Arbeidsuit ja, ja, ja, ja. Het is trouwens een huisvriend van mij. Hè? Ja? ja. Oh, een huisvriend. <laughs> ja. Zo komt hij er dus samen. Eén onze van, uh, één van de 16.000 uh, die da Gerard heeft, hoor. Daar is ons lek. <laughs> <laughs> nee, nee, nee, nee, ik heb er niks mee te maken. Dus. maar ik denk dat Gerard wel stiekem naar ons zit te luisteren op het internet, oh, weet sure. jij veel? Dat, dat weet ik bijna maar, zeker. Uh, maar Gerard had er trouwens een hele mooie blog geschreven over komkommertijd. Nou, dat helaas, dat moet ik toch eventjes enigszins uh, tegenspreken met snuivende turners en dat soort uh, dingen. Dus uh, zo erg is het nou ook over niet. Inderda uh, inderdaad. Lord of the Lord of, Lord the of, Lord yeah. of uh, the Rings uh, mag voorlopig even uh, denk ik wel wat anders uh, gaan proberen. Ik, ik krijg nogal al leuke mop op de <laughs> SMTU. Ja, ja, ja, laat eens horen. Een man kwam bij de dokter. Hoe heet ja. Jurie van Gelder heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen ja. van de NOS. Ja. Dan mag hij langs voetbalwedstrijden. Mag hij het, het programma langs de lijn presenteren. Ja. Hij is een beetje oud natuurlijk. Ja, Dat zat er natuurlijk. Ik moet even. Je weet toch dat ze altijd bij de ringen van dat stuifmeel gebruiken? Ja, ja, ja, ja ko Koopmansmix. Koopmans Koopmansmix, hè? Dus. Ja, inderdaad. Nou goed, uh, ik, ik denk dat de stemming er wel aardig zit, in zit voor het, uh, het final uh, nummer, denk ik. Het ja, nummer. Zijn, uh, is de band er klaar voor? Laat die, laat die deur maar eigenlijk openstaan En dan uh, kunnen de mensen even genieten Wat, er, uh, wat wij hier allemaal aan het doen zijn, Ja hoor, en uh, dit dummertje, want we zijn uh, nu nog 14 Het mag ietsje harder hoor 14 ja, voor voor zijn we wel klaar Dus voor het, donker, voor het donker zijn we klaar Goed. Dit is ons sluitnummer Sluitnummer of sluitnummer En dan gaan, we, dan gaan we nog even uh, heerlijk met jullie praten Over, uh, over uh, hoe het jullie jullie voelen <laughs> En dergelijke oh, ja. En, oh, no. en dan, uh, dan is het denk ik alweer tijd Want het schiet echt voorbij Nou heren, brand los Heren en dames. Okay. Ja, uh, ik zie trouwens, uh, voordat uh, deze sessie begon, zie ik dat de studiodeur eruit uh, is uh, gehaald. Maar die heeft ook wel zijn waarde wel opgeleverd. Een de functie. Goeie goede functie, want uh, er zit nog een klein scheidingswandje tussen waar jij nu staat. me start. in de drums. Ja, ik hoor, ik hoor niet echt heel veel. Nee. Maar maar het, maar, uh, het klinkt ja, fantastisch, het is, uh, dat kan ik je nee. zeggen. Ja, het klinkt fantastisch. Nee, maar ik bedoel, ik, denk niet dat ik, ik, bedoel, ik hoor voornamelijk de, de drums... Uh, ja. En dan de koptelefoon, de, de drugs overstijgt de koptelefoon. Mm -hmm. Maar toch uh, ja. Ja, groovy. Groovy, ja, ja, dat, was ja. Ook, dat was het ook zeker. Uh, nu uh, alles uh, voorbij is. Ja, zou ik toch uh, even ook nog wat vragen op jullie afvuren. En niet alleen ik, maar ook Menno. Want, dus kom er gezellig uh, bij zitten. Dat nu dat is het uh, spervuur tijd. Ja, oh uh, Crossfire, zoals dat uh, bij de Amerikanen wel eens op de, de, de commerciële televisie en in de, in de nieuwsnetworks uh, uh, worden gebracht. Ah, drummer is er ook bij gekomen. Gezellig. <laughs> dus, no. Dan ga ik deze uh, microfoon... Wat? Als jullie wat horen, dat is mijn standaard. Ja. En ik ga ik even ietsje meer die kant optrekken. Dan kan ja, iemand hier ook in. Ik ga even een beetje yep. bij zitten. Ja, kom er ik even een show achter bij, Kom Kom Nou, Oh ja, Suisse heeft ook nog een microfoon. Die kunnen, nou, de nog de even <laughs> nog die kunnen we wel gebruiken. Kijk, dat is pas een vraag. Ja. Dat is de belangrijke vraag. Is er nog is... bier? En ik denk ja. dat Marcus de Bob is. Met andere woorden, brengt ons bier. Uh, boven. In de uh, since, jij hebt die microfoon. Oh, nee, mic ik hou Waar boven? Ja, boven in de ijskast. Okay. Boven in de ijskast. Ja, Toch niks te melden. Ja, nee, is goed. Geef oh. mij die microfoon maar, want dan kan die uh, in ieder geval even gebruikt worden voor uh, de, de drie heren die hier zitten. Lukt het? Uh, bijna een zanger is minder in, uh, <laughs> in de studio. Uh, nee, hij staat aan hoor. Dus, uh, dus maar... Ja, je kan er gewoon in praten. Ja, test, test. Uh, testing! Uh, testing, noem ik ben, testing, uh, Ik nou, het geluids, heren, ja, ja, wat vond u, hoe vonden jullie het zelf gaan? <laughs> nee, maar. Ja, nou, ja... Nee, want het was jullie eerste keer dat jullie een beetje nummers omgeturnd hadden, zei je bij mij in de auto. Dat, dat, uh, of bij jou in de auto eigenlijk? Dat, toen ik in de auto zat, inderdaad, dat klopt. En uh, met jou, uh, toen zei ik dat. En dat uh, is ook inderdaad waar. Ja. Want wat hebben jullie nou echt. Uh, hebben jullie echt veel moeite erin gestoken om ze helemaal om te veranderen? Of? Nou, sommigen wel. Ik bedoel dat Bad Weep, uh, wat jullie hoorden, dat is natuurlijk wel, uh, ja, wel heel wat anders. Uh, van knallen tot. Uh, ja, uh, kurk misschien. Ik weet het niet. <laughs> nee, Creatief eindje. met kurk. Nee. <laughs> dat is goed. Um, ja, dan ga ik even naar de... Henny de, de, de drummer. We nou, pakken eerst maar even lekker een biertje erbij, uh, vriend. Ja. dus Die heb je wel verdiend, denk pils, ik. Pils, pils, bier, bier, pils, bier. bier. Ja. Uh, de laatste is voor Suss. Uh, nee, Sils. dank je. Maar goed... Uh, ja, het lukt wel, denk Snoetjes, oh, iets te... Cool. Zo, nou, to iedereen snootjes, is snootjes, uh, snootjes. lekker weer bevoorraad. Ja, nou, het gaat wel goed. Uh, Kijk. Ja, ik nou, neem eerst even gezellige slok. Mm. Maar ik ga toch eerst ook nog... Maar ik ga ook een vraag stellen. Want uh, die muziek, die komt natuurlijk niet zomaar aanwaaien. Neem aan dat jullie ook laten beïnvloeden... Of hebben laten beïnvloeden door muziekstijlen? Of zie ik dat verkeerd? Uh, nee. Niet? Nee, nou. niet. Eén bijvoorbeeld. Ja, je, ziet het, je ziet het niet verkeerd, bedoel ik. Te ja, oh, dus, dank je. Dank dus je, dank je ziet het. Uh, ah, <laughs> ik zie het goed. Ja. <laughs> dat is, dit is de, be ja. is de benadering uh, zoals ja. jij dat dus alleen maar kan doen. Goed, uh, ja, ik, maar. Ja, iedere einde is natuurlijk door ja. iemand. Ja. Benvloed, dus. Maar uh, wat, wat uh, spreekt jou dan aan, uh, wat muziek betreft dan? Eigenlijk alles zo'n beetje. Uh, maar ja, je kan natuurlijk tussen. Uh, el en elke muziekstar kan je een verschil maken tussen echt goede dingen en hmm. niet zo goede dingen. Ja. Ik hoop, ik, als, ik, ik heb het gevoel dat we mee, mee de goede dingen aan spreken. Ja, want je kwam binnen en eh, je ja. begon gelijk al met... Doe hast van Ramstein. Ja, nee, is, dat, dat is, dat, is, uh, is dat een beetje dat een soort uh, van voorbeeld of dat niet? Uh, nee, niet? Uh, nee niet, niet echt. Maar ik moet wel zeg, zeggen, ik heb die uh, DVD gezien van hun. Een live DVD in Zuid-Frankrijk. Waar al die Le Pen mensen zitten. Ja. Daar past het heel, heel goed qua sfeer bij. Maar en, uh, <laughs> daar, uh, was het wel... Uh, uh, ja, het was wel bizar. Het was wel heel goed, heel goed, heel goed gemixt met 5.1. Het was ja. echt zo van... Het is wel een soort van... Beleving ja, ja, Dit wat ze gaan doen of zo. Was dat ook die show waarbij hij met zijn anijsmelk op een gegeven moment... Nee, uh, dat, was, geleden, dat was uh, Live House Berlin. Oh, Live nee, House Berlin. Nee, maar wat heel grappig was... Ze hebben een keer bij mij daar, uh, in mijn, mijn, mijn, bij, nee, niet bij mij thuis, maar in die stad waar ik vandaan kom gespeeld. Toen was ze nog niet bekend. en dus ja. het was een heel kleine concert en ze hebben gewoon een onwijs grote vleergang. Uh, hmm. Zo'n uh, vlamwerp uh, gewoon uitgehaald ja. en uh, iedereen was ineens van oh, what the fuck, uh, ja. wat wordt dit nou? Want uh, het was, uh, iedereen was toch wel een beetje bang dat het oude gebouw zou... Uh, uh, yeah. <laughs> Zoiets <laughs> was, uh, als het Keulse archief. Uh, 500, bij wijze van <laughs> 500 mensen die ineens dachten van ja. oh shit. <laughs> dat, dat was, <laughs> nou, de, naar het was naar bovenwaarde. Met andere woorden kijken, de fik maar. erin. Eh... Uh. Uh. Wil jij ook iets zeggen? Ja, ik heb ook nog een, ja, een vraag. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Ja. Uh, Minno, <laughs> Ik heb ook nog een vraag. Je hebt uh, een vraag. Jullie, jullie, een hebben vraag. Op, uh, jullie hebben heel veel gigs al gespeeld. Ik hoorde van jou, Zwarte Cross. Ik hoorde, uh, op jullie website las ik het buitenland. Uh, wat was nou jullie fantastische, de meest gave, feste optreden tot nu toe? Het Want meest gave optreden, op treden. man, man, man. Dat is een hele moeilijke zeg. ZFM zeker? Is dat heel makkelijk? <laughs> oh, nou, ja, nou, nou dat gelijk ja. al meteen. Ja, nee, ja bevrijdingsspot. Ja, dat is echt, uh, dat was gewoon geweldig. Voor zoveel mannen heb ik nog nooit gespeeld en dat was gewoon echt heel cool. En niet eens als eerste band, dat vond ik wel gaaf. Dat jullie niet als, uh, als beginnend ja, bandje ja. dat ze net binnenlopen zoals de hype had vorig jaar. Ja, ja. kwamen echt met, uh, of de hype was twee jaar geleden. Ja, dat, was, uh, dat vond ik wel heel gaaf. Ja, het veld stond dan ja. goed vol ook. Inderdaad. Ja. Weet je wat veel op afviel bevrijdingspop? Dat heel veel mensen van de, van de Rob stonden. Als je ook goed keek. Is het, is het echt zo? Oh ja, dat kan best. Ja, ja, ja. ja Ik heb wel, wel bekenden gezien. Nou ja, weet je wat ik nou... Aan, wat ik het nadeel vond aan bevrijdingspop... Is ten eerste, het is licht. Weet je wel? En, en dat, dat vind ik lastig. Dan denk ik van ja, we, we rokken en, en het is nog licht. Dat, dat, dat is toch raar. Dat is toch raar. Maar het grootste nadeel vond ik dat ik al die mensen zag. Maar ik kon niet zwaaien. Ik moest de hele tijd door blijven spelen, weet je wel. Je wilde eigenlijk hand opsteken. Ja, ja. ja hey, nee, shit. Dat vond ik toch wel lastig, uh, moet ik zeggen. Dus, uh... oh, Oké, okay. nou jullie hebben tot uh, uh, laat in de nacht uh, nog... Hebben jullie tegengekomen achter de schermen van Brijsboop. Toen gingen jullie whisky drinken nog. Bij ja. Daan volgens mij... Uh, bij mij, bij mij thuis tot, uh, tot half negen ochtends, geloof ik, dat we dat hebben gerekt. Ja. Kijk, dat is mijn mooi feestje. Dat dus, uh, dus was een goed dat, feest. Dat, dat, dat, dat zijn de goeie. En hoe was Zwarte Cross? Ja, Zwarte, Zwarte Cross. Zwarte cross. Zwarte cross. Ah, die, die, die was heel zwart. Ja. Met, met, met, met, name, met name bij mij was die ja, erg zwart. Was, het, spelen, het spelen was echt te gek. De tent stond wel redelijk vol. En uh, daarna, Tristan die was Bob en ik ook. Maar ja, dat, wij, wij houdt Tristan er niet van om na de regenbuien gewoon door de, door de plas heen te... We gaan modderen tot twee keer toe. Als een stel kleine kinderen, zo van... Nou, nou ja, de voor-, nee, nee, de voor en de We liepen he? gewoon, we, liep, we liepen, ja... Uh, je hebt zo'n doorgang en dan was het heel modderig. En we lopen er gewoon doorheen, weet je. Iedereen probeert zoveel mogelijk modder te ontwijken. En ineens, paf, dan gooit hij zichzelf in de modder. Ja. Maar Lekker dat heeft hij in Berlijn ook twee keer gedaan met een fontein. Dat hij twee keer ineens in een fontein springt of zo. Ja, en zijn broek die stonk uh, daarna. Dat, dat is niet meer normaal. Want al die punks en zo, die pissen daar natuurlijk allemaal heeft in. Heeft dat iets trouwens? Want uh, wat, wat, wat men nou zegt zo goed gekomen, over, over festivals, heeft dat iets om daar ook uh, echt op te spelen? Ja, nou, dat is te gek. Ja. Ik bedoel, maar ik moet er wel bij vertellen dat dat modderverhaal is dus... Omdat ik de eerste keer dat ik naar een festival ging... Ging ik met een paar maten mee en die waren wat ouder. En die zeggen, nou Tristan, dat wordt dus drie dagen lang niet douchen... Alleen maar zuipen en één grote zooi. Ik zeg, nou, te gek, weet je wel. Ik, dus ik had me helemaal voorbereid. Nou, het was dus strakke zon, alles stralend, helemaal niks. En die gasten lagen dus om, om een drie uur s'nachts in hun bed. En ik was nog wakker en de half bier voor had nog op aan het drinken. En ik van nou, dit, wat is dit, weet je wel. Nou, de laatste dag was ik de erg moe was ik echt heel moe, maar uh, dus toen toen trok ik het halverwege niet meer. maar uh, even pitten en dan ga je weer erdoor. Ja, maar dat is maar meteen... dat modder, dat modder, dat miste ik dus. en dit ja. was het eerste festival waarop dat kon. dus het, nou ja, dan, ik, dan moet je het ook doen, het, toch? het schijnt ik wel denk. goed voor je lijf verleden te zijn, hè? zo'n modderbad. ja, nou ja, dan gaan we, weer de kant van Patrick Brat, op. ja, oké. Okay. maar, nee, maar dat, goed, uh... laten, we, laten we het daar even niet over hebben, want het is een beetje allemaal onzin. maar met van die uh, augurkjes. Op als je, je, nee, maar als je dat dan doet, hè, dus je bent dan bezig op zo'n festival. Dan moet je op een gegeven moment ook uh, spelen. Ben je dan, ja, ben je dan uh, uh, uh, gewoon, hè, als je losgaat op het festivalterrein en je moet dan nog spelen, kan je dat dan nog gewoon doen dan? Nou, we hebben dat losgaan hebben we, of zeg maar... stel je dat dan uit na het optreden? Vanaf het podium gedaan. We moesten vrij vroeg, dus uh, we hebben op het podium zijn we losgegaan en daarna is het niet opgehouden, zeg maar. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> maar op een beautyfarm beauty doe je dat toch ook, als je een weekendje daarnaartoe gaat ofzo? Volgens ja, mij ja, ja, ja. zie je dan altijd van die, van die vrouwen die dan, dan gewoon liggen, nakt, vol met modder. En gewoon dus op je ogen zo en zo. Kom Op je ogen en zo. Dat gaan ook helemaal los, zou je zeggen. Ik begrijp het niet helemaal. Nee, helemaal goed. Ja, inderdaad. Zullen we een stuk muziek doen maar even? Ja, we gaan staan. Gaan we snel nog even verder praten, nog. Twee tellen. Twee tellen, inderdaad. Komt die Azure Divide?